De republikein Scott Walker heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Walker gaf een verklaring waarin hij zei de negatieve toon te betreuren in de republikeinse campagnestrijd. De 47-jarige gouverneur van Wisconsin doelde daarmee waarschijnlijk op de stevige uitspraken van Donald Trump. Het Binnenhof gaat vanaf 2020 ruim vijf jaar dicht voor een grondige verbouwing, meldt het AD. De sluiting betekent dat het parlement moet uitwijken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken dat voor 40 miljoen euro moet worden verbouwd om het parlement te kunnen huisvesten. De verbouwing van het Binnenhof gaat tussen de 5 en 600 miljoen euro kosten. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen.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 Het weer: het is wisselend bewolkt en het regent. Af en toe laat de zon zich zien. In de loop van de middag en avond meer regen en mogelijk onweer. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS. DFM. Dit is René Passet van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Lado, si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de manier. Dat dan. It's all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 en zomer heeft. Inmale a dolore, cuando se inmale a cuando se inmale su vela, cuando se inmale a Dolores, cuando se inmale a Dolores, cuando se inmale su vela, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, siempre baila, pero baila, siempre, cantaré, pero lo siempre cantaré. Cuando se bijna bijna. Bijna cuando bijna bijna. Bijna cuando se bijna. Baila, baila, baila, baila, Mare a dolore, cuando se quema de amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doppore, cuando se inmala doppore, cuando se inmala doppore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doppore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta ronda taalitana, que yo siempre. Je suis bite et pas libérne Et je suis bite et pas Liberne Agraver ton image à l'ombre noire sous mes paupières afin de te Je si je t'aime, je sais je Je me suis fait mal en mon je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux mm -hmm. si je t'aimais à ta manière. Si je